Pas later heb ik me gerealiseerd dat ik eigenlijk nooit verwachtte... dat Richard zijn regering tot een goed einde zou brengen. Niet dat ik daar toen echt bij stilstond, maar als ik het nu overzie, dan moet ik toegeven dat ik in die tijd altijd het gevoel had... dat hij op een vulkaan leefde die eens tot uitbarsting zou moeten komen. Ik herinnerde me ook pas later dat op die dag... toen Henry en Mowbray zouden duelleren... Richard zijn eigen vonnis stekende... Niemand had ooit vermoed dat Henry en de hertog van Mowbray elkaars vijanden waren. Ze hadden samen deel uitgemaakt van de raad en al zag niemand ze als vrienden, ze hadden er ook nooit blijk van gegeven elkaars vijanden te zijn. Maar op een van de raadsvergaderingen waar ze onverwacht verschenen, kwamen ze op het eind ineens allebei naar voren en slingerden elkaar ten overstaan van Richard de meest verschrikkelijke beledigingen in het gezicht. Daaruit bleek dat ze elkaar van niets minder dan hoogverraad beschuldigden. Mowbray zou volgens Henry een groot bedrag dat hij namens Richard aan krijgsvolk moest uitbetalen, zich ten eigen bate hebben toegeëigend, en wel om een leger te vormen waarmee hij Richard van de troon zou willen stoten. Mowbray beschuldigde Henry van min of meer hetzelfde. Henry zou bezig zijn met het omkopen van een belangrijk deel van de adel en zou daarmee hetzelfde doel beogen. Ze meenden allebei voldoende bewijzen te hebben om met recht elkaar te beschuldigen. Het incident kwam zo onverwacht en was zo ernstig... dat iedereen verstompt de twee zat aan te horen. Ook Richard. Het was duidelijk dat hij nauwelijks kon geloven... dat hij zelf het onderwerp van deze beschuldigingen was. Ten slotte wierp Henry Mowbray de handschoen toe... om hem voor een duel uit te dagen en Mowbray nam het aan. Maar voor Henry was het hiermee nog niet afgelopen... En dan is er nog iets dat ik u moet zeggen. En ik heb er steeds over gezwegen omdat ik meende dat het een zaak was die mij niet aanging. Maar nu de hertog van Mowbray mij misdaden ten laste legt, die ten ene male ongegrond zijn, moet ik mijn zwijgen wel verbreken. Wel nu dan. Hij is degene die het complot smeden om de hertog van Gloucester te doden. En hij is degene geweest die moordenaars heeft gehuurd om zijn plan ten uitvoer te brengen. Hij deed het om uw gunst te verwerven, omdat iedereen hier weet hoe moeilijk de hertog van Gloucester het u maakte. Maar in de eerste plaats deed hij het om de aandacht van zijn eigen plannen af te leiden. Want intussen smeedde hij ook het complot om u van de troon te stoten en zelf naar de macht te grijpen. Toen ik naar Richard keek zag ik dat hij doodsbleek was geworden. Hij klemde zijn handen stijf om de leuningen van zijn troon en leek nauwelijks in staat te zijn om in te gaan op wat zich voor hem afspeelde. Als toen Mowbray Henry in dolle drift wilde aanvliegen... en enkele mensen hem met geweld moesten tegenhouden, herstelde hij zich. Snel stond Vien hij op. Wie van u twee zou ik moeten geloven? Nog de hertog van Lancaster... nog de hertog van Mowbray... heb ik ooit in staat geacht... tot hetgeen waarvan zij elkaar hier beschuldigen. Beiden heb ik en als onderdanen en als leden van mijn raad... ...altijd gehouden voor mannen van grote trouw... ...die mij en het land dat ik regeer onvoorwaardelijke loyaliteit schonken. U hebt elkaar de handschoen toegeworpen. Wel nu, laat het zo zijn. Wij stellen ons voor om het duel te laten plaatsvinden op het toernooiveld in Coventry... ...en wel vandaag over twee weken... De uitslag zal aantonen wie van u de ware schuldige is. Voor vandaag zullen wij het incident als gesloten beschouwen. Hij gaf een teken aan zijn lijfwachten en verliet de zaal. Hij was die dag niet meer bereikbaar. Pas de avond daarop zag ik hem weer. Hij was geforceerd opgewekt en deed alsof er niets was gebeurd. Het ging me zeer bevreemd. Het lag voor de hand dat hij er met mij over zou praten. Ik vroeg me af of Isabella van op de voogte was. Dat moest toch wel? Waarom zou hij het haar niet hebben verteld? Hij zou toch moeilijk het komende duel kunnen verzwijgen. Maar ook aan Isabel merkte ik niets... Tot het duel roerde hij het incident niet aan en het irriteerde me een beetje. Mijn ijdelheid was gekwetst omdat hij me altijd over alles in vertrouwen nam. En in dit geval negeerde hij me volkomen. Ik begon er ook niet over. Er was iets in zijn houding waaruit ik kon opmaken dat hij dat niet zou verdragen. Dus ik zweeg. Het toernooiveld in Coventry was die dag overvol. Richard had niet gewild dat Isabel mee zou gaan, omdat een van de combattanten zou moeten sterven. En dat te zien wilde hij haar besparen. John of Gaunt was meegekomen om Henry te zien duelleren en hem bij te staan. Hij was angstig en gespannen en sprak met niemand. Richard had hem een plaats naast zich gegeven en zei af en toe iets tegen hem. Maar hij reageerde nauwelijks en keek strak voor zich heen. Om het toernooiveld hadden zich duizenden mensen verzameld en op de overdekte tribune ontbrak niemand die aan het hof verbonden was of er op enige wijze iets mee te maken had. Van de hoogste tot de laagste adel was iedereen aanwezig. Ik zat naast Richard en voelde me bepaald niet prettig, want de hele geschiedenis zat me nogal dwars. Het werd doodstil toen trompetgeschal de komst van Henry en Mowbray aankondigde. Toen ze naderden, gingen de slagbomen aan weerskanten van het veld omhoog... en ze reden tot voor Richard. Met duidelijke stem las de maarsgelijk de wederzijdse beschuldigingen voor, en daarop reden beide tot vlak voor Richard en betuigden nogmaals hun onschuld. Opnieuw klonk trompetgeschal. Ze reden beide achteruit en namen stelling... terwijl hun dienaren hun de lange lansen overhandigden. En toen... Op het moment dat ze op elkaar in wilden stormen, stond Richard ineens op en wierp zijn staf in het strijdperk ten teken dat ze moesten stoppen. De twee hielden de teugels in, niet begrijpend wat er van hen werd verwacht. Richard wenkte ze om naderbij te komen en wachtte tot iedereen zweeg. Wij hebben ons beraden op het volgende. Zoals u wel bekend is, zou een van u beiden in dit duel moeten sterven. Wij hebben gemeend dit te moeten voorkomen. Beiden zijn mannen aan wie Engeland veel is verschuldigd. Beiden hebben een smetteloos verleden. Zij zijn ons altijd zeer na aan het hart geweest en zijn dat nog. Het zou ons dan ook te veel leed doen om één van hen hier te zien sterven. Maar ook hebben beiden elkaar beschuldigd van een misdadig complot... ...dat wij niet zonder meer naast ons neer kunnen leggen. Wij hebben daarom besloten u te verbannen. U, Henry, hertog van Derby, ...gedurende de tijd van tien jaar. U, Thomas Mowbray, hertog van Norfolk... ...voor het leven. Nog de één. Nog de ander zal hierop terug kunnen komen. Er brak een onwaarschijnlijk tumult los. Vooral van de zijde van het volk dat belust op een bloedbad... een sensationeel gebeuren aan zijn neus voorbij zag gaan. Henry en Mowbray waren waarschijnlijk te zeer overdonderd om te reageren. Dat hun vizieren nog steeds neer waren, was ook aan hun gezichten niets te zien... Doodstil bleven ze op hun paarden zitten en wisten waarschijnlijk niet wat ze op dat moment moesten doen. Richard wachtte dat ook niet af. Hij draaide zich om en verliet met zijn gevolgen het toernooiveld. Ook ik ging mee en zwijgend reden we naar Londen terug. Toen we daar aangekomen alleen waren, dacht ik dat hij er met mij over zou beginnen. Maar hij roerde het voorval niet aan en deed alsof er niets was gebeurd. Kom vanavond met Isabelle en meidenieren. Isabel zal het prettig vinden. Hoe heb je dat in godsnaam kunnen doen? Dit is toch een volkomen willekeurige daad. En waarom de ene tien jaar en de andere levenslang? Beste o'meul. Henry is onze neef en onze oom is op jaren. Ik kon Henry toch niet laten doden? En misschien ziet hij hem op deze manier nog terug. Hij is gevaarlijk, dat geef ik toe. Maar tien jaar is een lange tijd. En Mowbray? Met hem hebben we geen enkele band. En waarom zouden we hem niet voorgoed uit ons gezichtsvel laten verdwijnen? Trouwens, ben jij niet altijd degene geweest die mij voor beide waarschuwde? Nou, je ziet, ik heb je woorden ter harte genomen. Dat kun je toch niet ontkennen? Ik zal jou eens wat zeggen. Je bent bang. Voor allebei. En dat is de enige reden waarom je dit onverantwoorde besluit hebt genomen. Maar ik kan alleen maar hopen dat dit je niet te duur te staan zal komen. Begrijp dit goed... Ze leven, ze zijn niet dood, ze leven. Let op mijn woorden. Ja, nou, natuurlijk ben ik bang. Doodsbang ben ik voor. Dat heb je goed gezien. Maar zo moeilijk lijkt me dat niet. Ben jij wel eens geconfronteerd geweest met twee mensen die je allebei naar het leven stonden? Want geloof maar dat, dat ze bijna de waarheid spraken. Heb jij je leven lang te maken gehad met mensen die je alles en iedereen wilden ontnemen? Oh, ik herinner me je waarschuwingen heel goed. Als de dag van gisteren. En dieper in mijn hart wist ik ook dat je gelijk had. en ik wilde het er niet aan. Omdat ik mezelf wilde beschermen. Ik kon toch niet steeds met mijn leven blijven vergiftigen... door, door, door achterdocht te koesteren ten aanzien van iedereen om me heen. Ik wilde het gevoel hebben dat een klein aantal tenminste achter me zou blijven staan. En er waren zij ook bij. Ik had beter moeten weten. Ik schaamde me ineens zo vreselijk voor mijn ondoordachte uitbarsting... En ik was zo ontdaan door de manier waarop hij zich blootgaf dat ik niets kon antwoorden. Maar hij zette zelf de situatie recht door ineens van toon te veranderen. Maar hoe dan ook. De uitnodiging blijft. Je komt vanavond toch dineren. Ja, ik kom graag. Vergeef me mijn ontactische opmerkingen. Ik had beter moeten weten. John of Gaunt, hertog van Lancaster, stierf enkele maanden daarna. Weliswaar was de verhouding tussen vader en zoon nooit erg goed geweest... al leken ze als twee druppels water op elkaar. Beide eerzuchtig, star, belust, op roem, Maar deze eigenschappen hadden hen niet tot elkaar kunnen brengen... omdat beide aspiraties op een ander terrein lagen... en ze elkaar tenslotte niet meer konden vinden. Waarschijnlijk was John of Gaunt altijd de hoop blijven koesteren... dat dat nog eens zou gebeuren... Want als kind was Henry zijn oogappel. Uit zijn verbanning vervloog die hoop. John of Gaunt stierf in zijn slaap en werd met veel eerbetoon in de Sint Pauluskerk begraven. Een week na de begrafenis kwam het bericht uit Ierland dat er opnieuw opstanden waren uitgebroken en dat Roger Mortimer, die als gouverneur was aangesteld, in een hinderlaag was gelokt en vermoord. Richard was buiten zichzelf en besloot erheen te gaan om dit keer daadwerkelijk de wapens ter hand te nemen. En toen beging hij de fout van zijn leven. Om de expeditie te bekostigen trok hij de hele Lancaster erfenis aan zich en beroofde op die manier Henry van zijn vaderlijk erfdeel. Ik was met stomheid geslagen toen ik het hoorde. De enige conclusie die ik eruit kon trekken was dat hij langzamerhand door wat hij had ondervonden nauwelijks meer de dingen in hun juiste proporties kon zien. Ik reageerde er dan ook niet op. Ik wist niet meer wat ik erop zou moeten zeggen en ik was ervan overtuigd dat ik hem toch niet meer zou kunnen tegenhouden. En toen hij me vroeg mee te gaan naar Ierland, zei ik ja, zonder te weten waarom ik dat eigenlijk deed. Hij stelde mijn vader aan als regent voor de duur van zijn afwezigheid. Had je niet iemand anders kunnen vinden? Hij is bepaald niet de krachtigste figuur in het koninkrijk. Weet jij iemand anders? De rest verraadt me achter mijn rug om. Ik dacht dat je dat wel wist. Hij had gelijk. En ik kon er alleen maar het zwijgen toe doen. En uit de grond van mijn hart hopen dat mijn vader er niet een grotere chaos van zou maken dan dat al was. Richard was dus oorspronkelijk van plan om dit keer de wapens te gaan gebruiken. Maar toen we in juni in Waterford landden, vroeg hij zich af of hij niet nog eens zou proberen om te onderhandelen. Maar de Ieren wilden niet meer. Ze hadden schoon genoeg van de Engelse overheersing. We wachten een week op enkele detachementen die nog na moesten komen... en toen die om onverklaarbare redenen niet arriveerden... besloot Richard zelf met het leger dat hij bij zich had dieper land inwaarts te trekken en op te rukken naar Dublin... Maar er was geen sprake van georganiseerde oorlogvoering. De Ieren die wel wisten dat de Engelsen sterker waren, dachten er niet over. En zo werden veel soldaten in het onherbergzame landschap van Wicklow in een hinderlaag gelokt en verloren we in de kortst mogelijke tijd twee derde van onze mensen. Daarbij waren er zeer gevaarlijke moerassen waardoor hele legereenheden van de hoofdmacht werden afgescheiden. Ten slotte moest Richard wel inzien dat er niets meer te redden viel. En dat hij alleen nog maar terug zou kunnen keren naar Waterford om te trachten het vege lijf te redden en zo snel mogelijk naar Engeland over te steken. En in Waterford aangekomen bereikte hem de geruchten dat Henry, die tot dan toe in Frankrijk was, het kanaal zou zijn overgestoken en in Ravenspur in Yorkshire was geland. Alle adel en volk zouden naar hem zijn overgelopen en hij zou volledig de macht in handen hebben. Richard geloofde het niet, hij wilde het eenvoudig niet geloven. Zelfs toen de geruchten hardnekkiger werden en iedereen in zijn omgeving er ten slotte op aan begon te dringen om onmiddellijk naar Engeland terug te gaan, zodat hij er zich tenminste van zou kunnen overtuigen wat er van waar was. Ikzelf geloofde het wel. Natuurlijk was Henry ingelicht over wat er met zijn erfdeel was gebeurd. Northumberland zou zich in dat opzicht zeker niet onbetuigd hebben gelaten. En het lag voor de hand dat hij er geen gras over zou laten groeien en de erfenis hoogst persoonlijk op zou komen eisen. We voeren zo snel mogelijk naar Wales en landen in Conway... waar Welshmen ons in het kasteel gastvrijheid boden. Iedereen was doodmoe en zeer gedeprimeerd vanwege de Ierse mislukking. Daarbij vol bange voorgevoelens voor wat ons te wachten stond. Richard zei niet veel. Hij vroeg om warm water om zich te wassen en ging naar zijn slaapvertrek... dat voor hem in gereedheid was gebracht. Maar hij was er nauwelijks of het bericht kwam... dat er een delegatie van Henry was gearriveerd... Hij knapte zich haastig op en ging toen naar beneden om ze te woord te staan. Hij vroeg mij erbij te blijven en met ons tweeën wachten we de delegatie af. Er kwamen zes mannen binnen, onder wie Northumberland. Hij leek volkomen op zijn gemak, zoals hij daarvoor opliep. Richard stond bij het raam met zijn rug naar de deur... en toen hij zich omdraaide en Northumberland herkende... zag ik dat hij schrok, maar hij herstelde zich onmiddellijk. Hoogheid, wij zijn gestuurd door de hertog van Lancaster... die op het ogenblik in Chester verblijft. De hertog van Lancaster laat u weten... dat hij slechts kwam om zijn rechtmatige eigendommen op te eisen. Bij aankomst in Ravensburg bleek dat onverwachte adel... en ook het volk zijn zijde hadden gekozen. De hertog van Lancaster laat u ook weten... dat dit geen zin in zijn bedoeling heeft gelegen... maar de feiten liggen nu helemaal zo. Waar is mijn regent, de hertog van York? Ook hij koos de zijde van de hertog van Lancaster. En wat is nu de reden van uw komst... De hertog stelt u voor om zo spoedig mogelijk met hem mee te gaan naar Londen. En wat stelt de hertog van Lancaster zich daar dan van voor? Ik dacht dat u dat intussen wel duidelijk zou zijn. Hij zal de overdracht van de kroon met u willen regelen. En daarover verzoekt hij eerst om een onderhoud. Hij zou dat zo spoedig mogelijk hier met u willen hebben. Ik dank u voor uw boodschap. U kunt gaan. Zeg tegen de hertog van Lancaster dat ik hem morgen in de namiddag verwacht... Is voorbij. Ik had kunnen weten dat het zo zou aflopen. Hoe is het mogelijk dat ik het tot gisteren zelf niet heb willen inzien? Hoe is het mogelijk dat ik mijn eigen rol zo slecht heb gezien? Hoe heb ik in deze veldtocht kunnen geloven en hem kunnen ondernemen? Hoe heb ik het kunnen doen, om wel? In gods zeg wat tegen me. Sta er iets over me? Zeg wat. Oh. Weet je wel wat je wilt zeggen? Je weet even goed als ik dat het niet deze veldtocht is die mijn ondergang betekent. Het was hoe dan ook gebeurd. Als het niet dit was, was er wel iets anders voor gevallen waarvoor ik moest struikelen. Het was gewoon een aaneenschakeling van fouten, incompetentie, gebrek aan tact, gebrek aan inzicht. Alles, alles wat ik heb gedaan was verkeerd. Alles. Ik kreeg een koningschap toepeteeld terwijl ik er niet geschikt voor was. En toch, ik had me er zoveel van voorgesteld. Ik was met de beste voornemers bezield. Ik stelde me een Engeland voor dat een langdurige vrede zou kennen. Waarin iedereen tevreden en gelukkig zou zijn voor zover dat mogelijk is. En waar welvaart zou heersen. Maar er is niets van terechtgekomen. Niets, niets, Ik ben een grote mislukkeling. Wat kan alles toch vreemd lopen in het leven? Als mijn vader en ook mijn broer niet vroegtijdig waren gestorven... dan was ik waarschijnlijk een gewone landedelman geweest. Een vrijwel onbekende en onbelangrijke zoon van mijn vader. Ik had op een landgoed gewoond, ver van Londen. Maar ik heb nooit van de stad gehouden. Misschien had ik vrouwen en kinderen gehad waar ik gelukkig mee was geweest... En ik had me kunnen uitleven in alles wat mijn interesse heeft. Niemand had zich om me bekommerd. Mijn omgeving zou me hebben geaccepteerd zoals ik was. En mogelijk... ...mogelijk had die omgeving me zelfs gewaardeerd. En zie nou eens. Ik ben geaad. Een heel volk staat tegen me op. En roept om voor de gelden, voor alles wat ik jegens heb misdaan. En toch ben ik dezelfde. Nee, om wel. Het lot heeft anders beslist. Ik kreeg de opdracht iets te volbrengen dat boven mijn macht lag, en ik heb jammerlijk gefaald. Hier, drink wat, Richard. Oh God, wat ben ik moe. Wat ben ik ontzettend moe. Waarom ga je niet slapen? Ja, ja, laat ik maar gaan slapen. Zal ik vannacht bij je blijven? Nee, nee. Ik denk wel dat ik kan slapen. Ik ben veel te moe. Wat een vreemde dag. Net alsof alles buiten me omgebeurt. Je blijft toch bij me, hè? Om Omdat... wel. Je rijdt met me mee naar Londen. Niet waarom wel. Ik ben bang. Ja, ik blijf bij je zolang het mogelijk is. Dat weet je toch. Hij zei niets meer. Hij verliet vertrekken... en ik hoorde in de gang zijn voetstappen langzaam wegsterven. Hij was 33 met een heel leven achter zich... waarvan niets was terechtgekomen. En dat vreesde ik ook geen enkele belofte meer voor hem inhield... Er zijn weinig gebeurtenissen uit mijn leven in Engeland... die zo hevig en scherp in mijn herinneringen zijn gegrift... als de intocht van Henry in Londen... met Richard als gevangene in de stoet. Het is een van die herinneringen... die ik weer zo intens kan herbeleven... dat ik nog steeds van tijd tot tijd... ineens mijn handen voor mijn ogen sla... alsof ik het niet te hoeven zien. Dat de vuiltocht naar Ierland... een fatale mislukking was geworden... en dat alle adel en volk naar Henry waren overgelopen... Had ik al overal vernomen. Maar pas op die dag, toen Omerle doodmoe en ten neergeslagen naar het paleis kwam, vernam ik de ware toedracht. Ook hoorde ik toen pas dat alles een verloren zaak was, en dat er voor Richard niets anders meer overbleef dan zijn kroon aan Henry af te staan. Het trok nauwelijks dat me door. Waar is hij? kon ik alleen maar zeggen. Op dat moment kon me helemaal niet schelen wat er met de kroon zou gebeuren. Ik wilde Richard zien, ik wilde bij me hebben. En hem zeggen dat niets ertoe deed, zolang we bij elkaar waren. Waar is hij? Ze staan voor de stadsmuren. De stoet formeert zich om binnen te trekken. Richard is erbij. Ze zullen vermoedelijk hier langs komen, Kijk maar niet als het je te veel wordt. Ik blijf bij je. Inderdaad was het buiten erg druk geworden. Er hadden zich grote groepen mensen langs de straat opgesteld. Het leek wel of iedereen in Londen was uitgelopen. Ze moesten er hun winkels voor hebben gesloten. Allemaal om zijn nederlaag met eigen ogen te zien, dacht ik verbitterd. Beetje bij beetje hoorde ik de hele toetracht van de zaak. Hoe van het begin af aan alles in Ierland was misgelopen. En toen nog het bericht kwam over de landing van Henry en het overlopen van alle adel en volk. Hoe hield hij zich? Ach, je kent Richard net zo goed als ik. Het ene moment was hij erg opstandig en van plan zich eventueel dood te vechten. Het volgende ogenblik liet hij alle moed zakken. Op zo'n moment heeft hij Henry Viano Thumberland laten weten dat hij bereid was zich over te geven. Ik zei niets. Ik dacht, hoe kon hij het doen? Hoe kon hij in een zwak moment zo alles uit zijn handen laten glippen? Wie is hij toch? En wat is er in hem dat me vrijwel kritiekloos... en met zo'n blinde overgave van hem doet houden... terwijl hij ons het leven zo moeilijk maakt? bracht me in de grootste verwaring. Ik realiseerde me ineens dat ik mezelf die vraag nooit had durven stellen. Nu, op dit kritieke moment, kwam het op me af. En ik wist me er geen raad mee. Was het zijn schoonheid geweest waar ik verliefd op werd... Of was ik verliefd op de verliefdheid zelf? Maar dan had ik dat toch niet drie jaar lang volgehouden. Drie jaar waarin zoveel was gebeurd dat... ...mijn liefde aan het wankelen had kunnen brengen... ...als ze op zulke oppervlakkige gevoelens was gebaseerd. Ik denk je aan? Je antwoordt helemaal niet meer. Heb jij wel eens heel veel van iemand gehouden? Nee. Oh, neem me niet kwalijk. Ik had je zo'n intieme vraag niet moeten stellen. Ik neem het je niet kwalijk. Ik wil er ook best over praten. Ik heb werkelijk nooit van iemand gehouden. Tenminste niet op de manier die jij waarschijnlijk bedoelt. Niet zodat men helemaal opgaat in de ander en zichzelf helemaal kan vergeten... waarbij je toch jezelf kunt blijven. Ik ken dat niet. Het is een, een talent dat je moet hebben en kunt ontwikkelen. Maar ik heb het niet. Leid je handen. Ja... Het betekent een grote eenzaamheid. Maar ik ben aangewend. Wat ik met mijn vrouw heb, is nauwelijks een huwelijk te noemen. We maken zelfs geen ruzie. Als we dat deden, betekende het tenminste nog dat we iets voor elkaar voelden. Maar dat doen we niet eens. Af en toe heb ik een korte verhouding met een andere vrouw. Maar het loopt altijd stuk. Op mij. Ik verbeeld me dan dat het aan hen ligt, maar dat is niet zo. Dat weet ik heel goed. Dat ligt aan mij. Ik kan me niet voldoende geven... en zo ben ik nooit in staat om een blijvende relatie op te bouwen. Maar waarom vroeg je me dat? Ik weet niet. Ik geloof dat ik het wel weet. Wat bedoel je? Wel, ik zou me kunnen voorstellen dat je je op dit moment afvraagt... wat jouw liefde voor Richard inhoudt. Je hebt het erg moeilijk met hem... Maar door alles heen betekent hij je hele leven. Zal ik je wat zeggen? Je zult nooit weten wat het in hem is waardoor je van hem houdt. Oh, er zijn wel een aantal dingen die je zou kunnen opnoemen. Hij is mooi, hij weet je voor van alles te interesseren en hij aanbidt je. Maar dat is het niet. Er blijft nog iets over dat niet te beredeneren is. Er is geen uitleg voor. Niemand, ook jijzelf niet, zal die ooit kunnen geven. Raad het maar en wees er maar blij mee. Toen je trouwde, heb je je misschien voorgesteld dat een gelukkig huwelijk een levenslang feest zou zijn. Dat is het nooit. Geloof me maar en prijs jezelf gelukkig met wat je hebt en wie je bent. Op dat ogenblik hoorden we rumoer in de verte. Daar zijn ze. Kom bij me staan, Isabel. Ik begon te trillen als een riet. Ik voelde me beurtelings warm en koud worden. Omer sloeg zijn arm om me heen. Het rumoer kwam naderbij. En toen zagen we het begin van de stoet. Voorop Great Northumberland. En daarachter een leger onderdeel in blinkende harnassen. en met wapperende banieren waarop het wapen van Lancaster. Er was een opening in de stoet gehouden. En toen zag ik Henry op zijn paard. Heel alleen. Want achter hem was weer een opening. De mensen droomden om hem heen en hij boog zich links en rechts voorover om hun uitgestoken handen te pakken. Precies zoals Henry in de stoep was geplaatst, zo reed ook Richard. Tussen hem en Henry reed weer een legeronderdeel. En hij, heel alleen, daarachter. Ze hadden hem een klein paard gegeven. De rug was wat doorgezakt en het liep slecht. Richard, die het lijk bleek zag, keek recht voor zich uit. Ja, als een, als een wasse beeld zat hij op dat paard. Ik stond verlamd te kijken niet in staat om iets te zeggen of te bewegen. Omer zei ook niets. We stonden er maar en keek. En opeens zag ik hoe een man uit het volk een kluit modder oppakte. En die naar Richard toe gooide. De modder raakte zijn haar. En dat was het zijn. In een ogenblik werd van alle kanten straatvuil naar hem toe gegooid. Er werd van alles naar hem geschreeuwd dat ik niet verstond. De eerste keer had hij zijn arm opgetild om zich te beschermen, maar... hij gaf de gauw op. Strak bleef hij voor zich uitkijken. En liet alles op zich afkomen. Ik weet nauwelijks nog wat er met me gebeurde. Ik herinner me alleen dat ik ineens schilde. Nee... Ik was een dier en ik wilde me losrukken om om het naartoe te gaan, maar o'muil hield me vast en ik rukte en trok en ik gilde. Laat me los! Laat me los! Ga zitten, Isabel, Ze zijn al voorbij. Ik zal wat water voor jou. Drink eerst wat en kom wat bij. Daarna zullen we uitzoeken waar hij is en gaan we proberen of je bij hem kunt komen. Ik zal niet gaan informeren waar hij is. daar ben ik gewoon genoeg achter. Wil je even alleen blijven of zal ik je hoofd doen? Oh, nee, nee, nee, nee. Ik blijf liever alleen. Ik voel me wat beter. Hij is in het paleis van Henry's vader. We gaan er meteen naartoe. Ik zorg er wel voor dat je bij hem kunt komen. Hij liet mijn paard zadelen. En het zijne ook. En we reden er onopgemerkt heen. De straten waren nog vol rumoer. Groepjes mensen stonden te discussiëren... Het was een onrustige stemming. Omwille wist dat zijn vader ook in het paleis moest zijn. En we werden er gemakkelijk binnengelaten. York bracht ons naar het vertrek waar Richard was. Ga maar alleen naar binnen, Isabel. Ik zal op je wachten. Je hoeft je niet te haasten. Ik had me voorgenomen om zo kalm mogelijk te blijven. Om het Richard niet nog moeilijker te maken. Ik zuchtte een paar maal diep en ging naar binnen. Richard zat aan een tafel en lag voorover, met zijn hoofd in zijn armen. Zijn handen in een krampachtige vuist gebald. De modder zat nog overal op zijn kleren. Hij reageerde niet op het openen van de deur. Hij kreunde zonder ophouden. Af en toe verborg hij zijn hoofd dieper in zijn armholte alsof hij zich wilde beschermen. Ik stond er maar te kijken. Hij merkte niets. Hij was zo opgesloten in zijn misère, dat hij niet eens hoorde dat ik zijn naam riep. Richard? Ik riep hem nog eens en nog eens. Richard. Richard. En opeens hield het kreunen op. Hij keek op en sprong overeind. Ik holde naar hem toe. Sloeg mijn armen om zijn hals. En barstte in tranen uit. Ik kon me met geen mogelijkheid meer goedhouden. Hij zei niets. Hij drukte me zo stijf tegen zich aan dat het me pijn deed. En ik voelde hoe zwaar hij ademde om zich te kunnen beheersen. Ik knikte. Ik keek naar zijn gezicht. Sinds hij naar Ierland was vertrokken had ik hem niet meer gezien. Hij was ouder geworden. Liepen twee lijnen aan weerszijden van zijn neus naar zijn mond. Zijn ogen waren dof en dodelijk vermoeid. Hij ging aan mijn voeten zitten en leunde zijn hoofd tegen mijn knieën. Heb je het gezien? Ik dacht wel dat je er zou staan. Ja. Omeuil was bij me. Praat er maar niet over. Omeuil is een grote steun voor me geweest in Ierland. Ook daarna. Toen we naar Londen reden. Ja. Ja, voor mij ook. Ik had me geen raad geweten als hij zo even niet bij me was geweest. Isabel... Je hebt niet veel aan me gehad, hè. In de drie jaar dat we met elkaar getrouwd zijn. Ik hield van je. Jij kon toch ook niet altijd helpen dat er zoveel misliep. Nee, nee, dat, dat bedoel ik niet. Ik heb altijd steun gezocht bij jou. Ik kwam met al mijn, mijn grieven, angsten en teleurstellingen bij jou. Al mijn slechte humeuren kon ik bij jou kwijt. En jij moest alles maar opvangen. Ik heb het nooit afgevraagd of jij alleen steun nodig zou hebben. Je kwam in een vreemd land waar je alles achterliet. En nooit heb ik me afgevraagd of je dat niet erg zou missen. Ik heb altijd maar aangenomen dat je je hier gelukkig voelde. Pas in Ierland, toen alles misliep en ik je niet bij me had, realiseerde ik me dat. Het was een schok voor me. Ik had wel naar je toe willen vliegen om het je te zeggen. En ik begon er steeds meer aan te twijfelen of je wel van me hield. En of je je niet uit plichtsgevoel opofferde. Ik heb me niet voor je opgeofferd. Ik hield van je. Het was me genoeg om bij je te zijn. Hij zei niets meer. We bleven zo zitten. Ik streek langzaam over zijn haar. En dat gaf me een rustig gevoel. Hij bewoog zich niet. Wat gaat er met ons gebeuren? Ik weet het niet. Ik moet Henry nog spreken. Over twee weken pas zal de troonsafstand plaatsvinden. Ja, misschien zal Henry ons toestaan om op bodium te gaan wonen. Misschien. Ja, we zullen het beste ervan maken, Isabel. Het is er zo mooi. En wij hebben zulke fijne herinneringen liggen. We zullen weer samen... ...s morgens gaan paardrijden. Misschien krijgt ik we nog wel een kind. Het zal voor niemand belangrijk zijn... ...of het een jongen of een meisje is. En geen mens zal er zich meer kunnen bemoeien. Het zal helemaal alleen van ons tweeën zijn. En het zal nooit kunnen overkomen... ...wat er met mij gebeurd is. Ik zweeg... Ik kon op dat moment nauwelijks meegaan in zijn toekomstverwachtingen. Werd op de deur geklopt. Richard stond op en deed de deur op een kier open. Ik hoorde de stem van York. En Richard zei iets terug. Toen deed hij de deur weer dicht. Henry wil me spreken. Je moet naar nou me gaan. Ik zei daar. Ik denk niet dat ik nog naar huis kom. Ik zal die twee weken wel hier moeten blijven. Daarna zien we elkaar weer. Oom we helst elkaar. En hij bracht me tot aan de deur. Op de gang gekomen liep ik langs Jork heen, recht op Oom af. Ik bracht het niet op om iets tegen Jork te zeggen. Ik voelde me erg ter neergeslagen. Ik was er niet zo zeker van. Dat onze toekomst op podium zou liggen.